Waarom is hij gewoon netjes? ¡Gracias! Goeie. Hey. Hoop van zegen. Uh, nou. Dit is eigenlijk het begin van de opname. Dus uh, ik weet niet wie wat hoort waarom en uh, wie niet waarom. En zo. En zo. Blaad. Uh, ik vertrek naar buiten. En ja, ik neem dit op. En ik heb eigenlijk het idee dat ik er best wel belachelijk uitziet, maar... Als we vragen hoe, wat, waarom Dan uh, komt dat wel goed Dus uh, Ik weet niet wat er gebeurt Ik zie Geen donder Af en toe controleer ik wel Of ik verbinding zou moeten hebben Het probleem is Ik kan dat niet verder controleren Tot ik weer een uh, waar is mijn telefoon heen? Uh, tot ik weer verder wat zie, hoor, doe. Uh, mijn telefoon heb ik mee. Uh, mocht het nodig zijn heeft onze... Onze Guus een... Uh, uh, mijn telefoonnummer. Uh, dus ik ben... Met ik heb echt niet idee dat ik er belachelijk uitziet. Maar oké, okay, we zien het, horen het wel plaatsen. Nou. Ik ben benieuwd... Ehm, uh, ik hoop dat ik een beetje op tijd ben. Dafien, hoe laat is het? Ah, ik heb het exact nodig even. Ah, dank je, drie minuutjes nog. Nee, ik zet uit. <laughs> Van deze keer vanuit loka, vanaf locatie. Oh, dat is wel. <laughs> Lang leven de moderne apparatuur, dan kan dat. Ja, zolang dat we werkt, er ook zo in. Ik krijg kijk, niks ja. Hé, hey, duim voor me hè. Ja, waarom? Dat alles goed blijft werken. Ja, van vana... Ik ja. heb seconden uitgevallen, zeg. Ik weet het, ik weet het. Hoe je alvlaat dat elke computer naar boven of daarop Ik heb het gezien, ja. Dat was uh, fantastisch. Nou, kom. Ik had verwacht dat die slagen roepen zijn, maar goed. wel heel even naar binnen gaan. Nou, het is inderdaad 6 uur. Hi hi uh, No you no. taken it in? I it's raining but is. a little bit a little bit of a little bit of a little bit of a live bit the Netherlands For a little show about oh, the little so, a little bit of a little bit a laptop Which is broadcasting right now. Hi. Yeah. Well, no, apple, I like I don't like ginger. System. I don't like the taste of ginger. <laughs> But thanks for the offer anyway. We a herbal tea. Preferably. Or order or, or meringues or for the free. <laughs> <laughs> I will see you later. See you see later. later. I will. Thank you. Nou, jullie hebben het dus gehoord. Sommige winkels zijn nog, uh, nog open. Dus speciaal eigenlijk voor wat ze noemen uh, Dus De winkels zullen open zijn tot zeker een, uh, een uur of negen. Oh nou, je hoort dat de sfeer redelijk, redelijk gemoedelijk is. Uh, dat is het wel vaker. Niet alleen rond deze tijd, ook rond voetbalavonden en zo. Ik zal hier vandaag eens even een winkeltje binnenlopen. Gewoon eens heel even. Uh, voor de leuk, voor de gezelligheid. Kijken wat er open is. Uh, ik zie dat de kinderen zich hier rustig kunnen vermaken met allerlei... Uh, Kleine ritjes, er wordt echt wel speciaal een klein kermisje voor, uh, voor, voor neergezet. Dat is dus uh, vandaag opbouwen, vandaag, vandaag gebruiken en uh, morgen wordt het weer afgebroken. Heel even afscheid nemen. Hi, hi, hi, hi. Just coming to say goodbye to you. I mean, I've been always a happy shopper here and it's too bad that a day like this is your final day. still <laughs> <laughs> the you guys <laughs> win <laughs> uh, De winkel waar ik dus net binnen kwam, nou kwam ik graag helaas staat hier op het punt van eh uh, ja, einde oefening. En het is nog, zeggen een goed half uurtje voor de optocht. Ik bedoel, we maken het gezellig. Tenminste, ik doe mijn best. En Na de optocht zal ik, hè, dat zal niet veel, uh, uh, veel, het is een kort optochtje, vijf minuutjes. Dan duik ik misschien hier heel even uh, de lokale pub heel even in voor een, uh, <laughs> ik blijf een Nederlander. Uh, de optocht zal dus, uh, zoals ik probeerde te zeggen, dus eigenlijk vooraf gegaan worden door uh, uh, de local pipe bands. Heel even snel langs hun uh, generator rennen. Wat je hier dus nu ook natuurlijk heel veel ziet, en daar is het een beetje het. Uh, dat zie je heel veel in de winter. Dat zijn uh, collectantes en zo. Dus de veer is wel leuk, dus waarom niet? Ik ga eens heel even. Nou, geen bericht. Goed zo, geen bericht. Is in dit geval goed bericht voor mij. Dat betekent: punt 1 dat mijn laptop nog werkt. Punt 2 dat ik nog verbinding heb. 1.3 dat jullie me nog horen. Heel even... Ja, lampje brandt, mooi. Dus ik loop hier een klein beetje nu door de straat heen. Nou, geloof het of niet, het is absoluut niet opgenomen. Ik kan dit niet opnemen. Dus ik ga eens heel even alvast even bij het vertrekpunt even kijken. Het is zes uur, net zes uur geweest. Uh, dus ik ben heel even spieken of uh, de jongens al klaarstaan. Want normaal gesproken waar ik nu heen loop, dat uh, zaakje heet The Room. En daar zal dus normaal gesproken het startsein gegeven worden voor de optocht. Lang leven headsetjes, alleen het nadeel is ik hoor zelf nu niks. Uh, ik heb wel iets aan muziek mee, dus mocht het nodig zijn zal ik even op je muziek uh, toch even opzetten. Uh, nou ik zal eens even kijken de room is nog steeds akelig leeg tenminste het plein ervoor uh, verheen heette het de uh, townhouse dus ik ga het eens uh, heel even kijken uh, ik kan nu niet zo naar binnen gaan alhoewel voor de radio, ja, waarom niet? Ik durf het, ik ben gek genoeg. Ik jullie al zeggen, durft hij niet, durft hij niet. Nee, dat durf ik heus wel. Ik kan heel even kijken. Nee, er is nog, inderdaad nog niemand te zien. Normaal gesproken zo verwacht ik eigenlijk dat ze er zo gaan staan. Ik zal het eens heel even vragen voor de zekerheid, want bij mij weten gaat die, gaat die oppocht eigenlijk gewoon zo dwars over de, gewoon over de Main Street en dan niks bijzonders. wat je hier heel veel ziet dat zijn uh, ja, kerstmannenmutsen zeg maar uh, met, uh, met lichtjes, uh, met baden eraan vast uh, zelfs, een, uh, zelfs een Scrooge versie die is uh, gesignaleerd, Ze dus hadden ze echt letterlijk op ba uh, Ja, nou als je de films kent van de Christmas Carol oe. I'm going so far. Hi, hi. What are the plans for tonight? Malt wine and... Malt wine, soup, we go make Ah, that's all, We're like uh, one of each? <laughs> um, okay, question, how am I going to hold to... Hi! <laughs> I mean, I have to keep watching of this as well. I, I won't. Right, <laughs> the short break yeah, is on. That. Right, breakers, right, that goes into. Right, uh, that goes straight in. oops. There we go. Thanks very much. And uh, say hello to uh, all your to the Dutch listeners this time. Hello to all the Dutch listeners today. Dutch listeners. Hi oh, oh, yeah. <laughs> <laughs> Okay. No problem. Ik loop dus nu met uh, twee volle handen. <laughs> Eentje met een uh, ja, soort van snack En met handen andere. Uh, uh, in feite heb ik zoiets van dat vind ik niet zo heel lekker, maar... Uh, Gluwijn. Uh, Maltwijn, zoals dat hier dan heet. Ik ga eens heel even... Uh, ergens heen. Zodat ik dat rustig eens heel even kan nuttigen. Hm. Nou, op z'n daansd, op proost daans. als Daan dit hoort dan begrijpt u wel waarom. Het is in dit geval wijn maar geen, is, al is het wijn, het is geen bier. En dit is eigenlijk nog maar de voorpret eigenlijk. Uh. Oh, ik ruik van alles. En het ruikt heel lekker. Uh, nou, jammer dat je geen geurende radio hebt. Goed. Hoe ga ik dit doen? Simpel. Op het aan. Goed. Even een check. Het moest nog werken. Dus laten we hopen. Mm, verbazend. De bloerwijn smaakt goed. En ik hoop dat Guus luistert. Dus dat uh, komt wel goed. Mm, nee. Ik, uh, ik vind deze niet lekker. Zo, dan doen we het voor. Kijk, natuurlijk kom je ook weer overal kraampjes tegen en zo waar je van alles kan kopen. ja... De soep die uh, hmm. oh, smaakt goed. Alleen het nadeel is, nou kan ik natuurlijk nergens uh, naar binnen, zonder dat het uh, weggeknikkerd moet worden. Dus ik zal er heel even lekker van genieten. Even, even kijken. Hmm. Oh, er zat iets meer in dan ik dacht. Maar, geeft niet. Ik had mijn fototoestel mee moeten nemen, maar, maar goed. Gaan ga me er niet al te druk om maken. Ik loop heel even. Uh, nog heel even door. Oh, pardon. deze, Guus, deze was voor jou. Nou, zo te horen heb ik hier ik ook weer een kermis voor de wat grotere jeugd. Uh, in de verte. Ik bedoel hier langs de straatkant, waar we dus uh, toch ouders komen en waar toch opgelet wordt. Is het uh, voor, de, voor de kleintjes zeg tot uh, na 7 jaar denk ik. Heer. Het is altijd leuk om altijd heel, toch heel even te kijken. wat er verder nog te beleven. Is. Ik bedoel, het is uh, tijd zat. Zelfs de lokale kledingwinkel is nog open. En dat verwacht je eigenlijk niet. De winkels waar het om gaat, zoals de, souvenirs, de lokale souvenirswinkel, die... Uh, Vind ik laten het een beetje afweken, want ik had eigenlijk gehoopt dat er bijvoorbeeld de heestjes nog open zou zijn. Dat trekt toch publiek zo'n avond. Deze kermis waar ik nu kom is uh, wat groter. Ik heb het niet zo op kermissen veel te nou, hoor het zo zelf maar al valt dit nog wel mee. Nou, de drukte valt mee. Zoals ik al zei, de optocht is pas uh, om half. Uh, en toch is er nu al toch aardig wat volk hier zo op de been. Het valt mee dat het niet opvalt. Dus het, uh, Doet hij het nog? Ja, hij doet het nog. Ik heb nog steeds verbinding. Hoop ik. Uh, ik zoals ik zei, ik hoop dat Gus luistert en me geen sms stuurt met een bericht dat ik er niet meer ben. Uh, en het wordt ook opgenomen, dus, mocht het nodig zijn, dan zal ik het zeker heel even op archive.org zetten. Dus dat eh, komt, wel, komt eigenlijk wel goed. Mocht het nodig zijn, kan je het tijd later nog naluisteren. Want ik wil even door eens even kijken hoe laat het is, en ik vraag me eigenlijk wat af. Ik blijf heel even aan deze kant zodat ik overzicht heb. Ik loop eigenlijk dan weer terug naar het normale beginpunt van de, van de optocht. Dus ik hoop eigenlijk dat er nu wat meer mensen zijn. Ik nu een klein beetje rondgelopen om te kijken wat er is. Het is uh, ja, zoals elk jaar eigenlijk gezellig. Uh, ik bedoel, je hebt gemerkt, is een, uh, er zijn allerlei kraampjes. En sommige delen wat, uh, wat lekker uit. Sommige die. Uh, uh, we verkopen kleine dingetjes, de, uh, eigenlijk ook tegen hele, hele kleine prijsjes. Het is nooit zo heel duur. Uh, ik ga eens heel even... Hey! En ja, eigenlijk merk je het wel, want het is... Uh, eigenlijk altijd wel uh, wel gezellig. Ik ben hier dus juist langsgelopen, maar die man met de jokerhoed had ik dus nog niet gezien. Die is nu net ook zijn, uh, zijn stalletje aan het opzetten speciaal hiervoor. Dus dat uh, is wel grappig. Nou, het is zo'n beetje tien voor half. En het is verleidelijk om uh, de sugar en spice in te lopen voor wat lekkers. Maar deze keer laat ik dat heel even voor wat het is. Dat doe ik volgende keer weer. Ik ga eens heel even kijken Voor hetzelfde gehad hebben ze het veranderd dit jaar en dan loop ik maar een te zoeken voor um, ja, Jan met de korte achternaam. Ik zie dus nog eigenlijk geen donder. Hmm. Nou, het is nog tien minuutjes. Verleden jaar was het eigenlijk al drukker. En ik denk dat het dan heel even verstandig is om... Ik zie veel mensen al deze kant oplopen. Dus ik verwacht dat ik hier goed ben. Zoals elk jaar. Ja, het is hier toch al wel wat drukker. Maar nog niet wat ik wil zien in de zin van uh, bijvoorbeeld een pijpband die... Uh, de boel inleidt en zo. Nou, er staat wel al een fotograaf van de, uh, van de plaatselijke pers... ...dus hij zal zeker uh, foto's schieten. Het is uh, bijna half. Ja, ik zie de eerste jongens al binnen al aankomen lopen. Dus ik ga eens even kijken. Ze zullen ze zo naar buiten komen om uh, daar nog heel even het een en ander door te, uh, te spreken. Ja, daar komen ze. Natuurlijk zoals gebruikelijk in... Uh, uh, kerstmannen outfit zoals elk jaar, wat altijd weer heel prachtig is om te zien. Uh, de pijps en dramp zijn uh, altijd weer heel mooi uh, versierd. Ik ga eens kijken of ik aan de overkant kan geraken. En even kijken of uh... Uh, bekende jongens tussen zitten. De basispolitie zorgt er uh, eigenlijk al weer voor dat het. Uh... Vloeiend verloopt, zal is altijd. C. Luister een beetje naar het uh, groezemoes wat je nu, uh, nu hoort. Dat dacht ik al, nog heel even snel gestemd. te zien, er komen langzaam maar zeker steeds meer, uh, steeds meer jongens bij. En één voor één worden ze dus heel even gecontroleerd en de pijpmeester bepaalt of ze dus mee mogen lopen, ja of nee. Altijd niet met drones. Dus dat is dus, dus nog heel even een laatste, uh, ja, een laatste handeling die ze nog heel even moeten verrichten voordat dus, het uh, opdracht gaat beginnen. Vandaar dat het nog niet zo klinkt als dat ze, uh, jullie van bijvoorbeeld vanaf een CD gewend zijn. Uh, op de achtergrond hoorde je wat, uh, wat, wat drummers heel even warm spelen, dat hoort er natuurlijk allemaal, uh, allemaal bij. Uh, ik bedoel, die jongens moeten natuurlijk uh, zeker zijn dat alles uh, goed gaat, dat alles goed zal, is zoals het wordt. Uh, ik ben heel even wat weggelopen, zodat je me toch een beetje kan verstaan. En dan uh, zal, uh, zal het eigenlijk zo een beetje van start gaan. Ik heb hier alle lichtjes nog groen staan, dus dat zal goed zijn, denk ik. Ik bedoel, mocht mijn laptop uitvallen, dan heb ik daar uh, uh, ook weer een indicatie voor. Want dat wordt niet van tevoren aangegeven. Het is gewoon gelijk patspoem uit. Dat of hibernate, maar dan heb ik ineens geen, uh, geen lichtje meer draaien. Nou. de kinderen <laughs> de, de, de, de kinderen die stralen nu op dit moment ik want, uh, zijn uh, zijn brugtebel uh, laat eigenlijk merken dat dus, uh, uh, wat ze hier dan noemen uh, niet alleen Santa Claus maar ook Vader Christmas zoals hij hier dan genoemd wordt uh, tenten Nelen is verschenen dus ik ga het is uh, weer terug naar de overkant ik hoop dat jullie straks een beetje kunnen meegenieten van, uh, uh, van wat van wat ze, uh, van laatste, wat, laatste laten horen ik hoop eigenlijk ook heel even uh, de meetje heel even uh, wat kunt wat te kunnen vragen zodat je straks heel even weet welke tunes uh, je gaat horen of als het lukt achteraf even te vragen welke tunes het zijn als ik ze niet herkend heb. Goed. Hij is nu zelf even met zijn eigen, eigen set bezig. En ik probeer voorzichtig en al de overkant weer te bereiken. dat ik niet in de weg loop, want dit is uh, voor, een, voor de meeste pipebands is dit is eigenlijk hetgene. Uh, wat voor hun het moeilijkste is zorgen dat uh, de, de pipes in tune, uh, in tune zijn en het feit dat ze dus uh, zo direct moeten gaan beginnen. En geloof me, uh, elke, uh, elke pijper is uh, voor, voor elke optocht, elke gelegenheid dat ze moeten spelen, zijn ze zenuwachtig. Dus, uh, eens even kijken, zal ik de stoute schoenen aantrekken of zal ik wachten tot de nader optocht? Uh, vaak hebben ze een, uh, een vast repertoire voor, uh, uh, voor avonden zoals, uh, zoals deze, voor, voor bijzondere gelegenheden en, uh, en dergelijke. Uh, maar ik zie dat de pijpmeisje zijn steen geeft om uh, te vertrekken. Of in ieder geval om uh, gereed te maken voor vertrek. Dan is het heel even afwachten. Uh, de geruchten gingen eigenlijk dit jaar dat er dus geen kerstman uh, mee zal lopen uh, deze keer. Maar vanwege uh, wat ze noemen health and safety. Maar ik geloof zo te zien hebben ze het, uh, daar gewoon maling aan gehad. En uh, gaat het eigenlijk gewoon zoals vanouds gewoon, uh, hun gang. En nu zie je ook heel veel volk ineens uh, op de been, uh, heel veel uh, mensen, uh, met, met, met name kleine kinderen. En ik heb zo'n idee dat ik nu heel veel verbaasde blikken over me heen heb gekregen zo van, wat sta jij in jezelf te lullen? Uh, Ruma has it hij he, he would Ruma has be in the parade but it looks like he is still yeah is still there so I, the hill center in the hill center suit instead of the fake centers wearing uh, uh, being the pay band zelfs <laughs> natuurlijk oude mensen de gemiddelde burgers als ik oudere mensen uh, die geniet hier natuurlijk ook nog steeds jaarlijks van. Het is gewoon. Ik voor, bedoel, voor, voor, de, voor, voor de kinderen is het, uh, is het hartstikke leuk. Um, dus uh, ik ga eens heel even kijken of ik uh, iemand kan storen met kinderen. Excuse me, please. Um, uh, do you mind that hij. dat jij uh, hebben wie interviewt op live radio? Achter de after parade. Hey, nou? No? <laughs> nou, het is jammer, het is. Uh, deze keer is het mislukt, maar we geven het natuurlijk niet op. Ik heb nog heel even. Nou, het is. Uh, er het, het is getrokken. Er een klein beetje mee, zodat je het geluid een beetje op kan vangen. Uh, uh, zo te horen is het dus Bonnie Galloway wat je nu hoort. Uh, dat is uh, een van de standaard mars, uh, Marsmelodieën voor, zonkeren, voor optochten. Uh, ik hoop dat je het een beetje kan horen. Ik kan niks aan het geluid doen op het moment. Daar eh, ja, ik alles in een rugtas heb zitten. En de Bonnie Galloway wordt standaard eigenlijk gevolgd door eh, uh, de Rowntree. Dat, uh, dat is eigenlijk een standaard set die ze uh, dus hier spelen. Ik zal het uh, vanavond ook even terugluisteren voordat Dalen en Guus uh, beginnen. Uh, en dan zal ik eens heel even kijken of alles uh, zo zijn gang gaat. Nou, als ik dus kijk naar de, uh, met name de gezichten van de kinderen. Dan uh, uh, is het eigenlijk, ja, nou vooral die kleintjes die stralen gewoon. Dus dat is wel, uh, wel leuk. Ik uh, kan ze nu, ja ik kan ze wel verder volgen, maar uh, dat uh, gaat hem uh, heel even niet worden deze keer. Ik uh, heb het idee dat jullie het wel goed hebben, hebben meegekregen. Dus... Uh, Heel even kijken, even kijken. Ik heb geloof ik. Go, go, go. Even kijken als ik het een beetje. Ken inmiddels na vijf keren een, een nieuwe tijd hebben meegemaakt hier zo. Uh, de eerste keer was het jaar dat ik hier kwam. Dus dat loopt, altijd een jaar voor. dat loopt eigenlijk altijd een telling voor. Dan het aantal jaren dat ik hier ben. Uh, nou, Wat ik wel kan zeggen, zelfs de bus rijdt hiervoor om. En dat wil eigenlijk uh, toch wat zeggen met zulke dingen. Uh, soms zie ik hier nog wel eens... Uh, ja, bekende figuren, wat ik eigenlijk had gehoopt, van nou die komen ook wel. En dat ene jaar zie ik dat wat meer dan de andere keer. Ik ga eens heel even wat uitzoeken, eens even kijken wat heb ik. Ik ga zo'n biertje halen. vraag ik me eigen af of ik of alles lukt zoals ik wil en of alles gaat welke okay. Excuse me please. Oké, thank you. Ik heb echt het idee dat er iets niet klopt, dat is... Oh, het dan. Klopt dan. No problem. Cheers. Thank ok, you. no problem. Appreciate uh, it. De selta appeal is... Uh, ja, een, een goed doel. Ik uh, kijk aan collectanten, dus, uh, mijn zulke dagen uh, geef ik altijd wel wat. Ik ben uh, eigenlijk uh, mijn kleingeld en dan heb ik alles uh, heb ik het eigenlijk over alles kleiner dan een pond. hey Toch heel even de stoute schoen aantrekken en even kijken of ik de pijpmeester te pakken kan krijgen. Het is ineens heel erg leuk. Nee, ik vraag van een van de pijpjes. Excuse me, please. Um, do, do you want to take a re-interview for, for Dutch listeners at the moment? Nou, ik ga het gewoon sorry. Hey, Goed luck! Okay. Have fun. Nee, het blijkt dat ze nog een keer moeten optreden. Waarschijnlijk zoals elk jaar gaan ze dus naar, nu naar het bejaardentehuis. Ja. Waar ze dus ook heel even voor, uh, uh, voor de ouderen uh, heel even nog een paar deuntjes uh, spelen. En ik denk dat ik... Ik moet weer rennen naar de overkant. Toch heel even een biertje gaan halen. Ik bedoel, een van de weinige keren per jaar dat ik dat, uh, dat doe, dat is uh, rond deze periode met mijn verjaardag. En uh, ja, eigenlijk verder eigenlijk niet zo'n lustig graag een biertje, maar ik ga er nooit eigenlijk echt de pub voor in. En dat doe ik nu wel. Dus het kan zijn dat ik. Uh, straks geen verbinding meer heb, of juist wel. Even wat nakijken. Zo te zien brandt het lichtje nog. En tot zover ik het kan nazien. Ik hoop dat Guus luistert. Is er ook nog geen smsje geweest. Hallo? Oh, oh, oh. Hello, she? Haven't seen you in a while. Oh, uh, busy guy. How busy. Yet? I'm fine. Broadcast. I'm uh doing a live radio show at the moment for the young time parent. I, I all, the, all the way to, uh, to my home country. Well, no, that's magic. Ah, hey, Now that's called the internet. Uh -huh. See? Yeah. The v, that's the v magic one I'm using. That's it. That's it doing the hard jobs here and there, painting I see. I'm working very hard. Well, oh, that's the only way to stay alive, Kim. Yes. I'm going for a wee beer. Yeah, I'm going there. Yeah. All right. Now, hoe het ook zij, op the one hand, it looks loopt it's always well to. Eh. Heel even iemand aan te schieten. Can I have a pint of pest, please? I'm being served. voor zie ik dus oké uh... Oh, ik ga eens heel even ergens zitten. Even. Ook even voorkomen dat ik mors. En even een rustig op opzoeken, zodat ik even. Help. Ja. Ops. Nou, het staat wel opgenomen. Nou, wil ik heel even weten natuurlijk hoe lang ik weg geweest ben. Zo, ik zit, als het goed is, ben ik er weer. Hoop ik. Ik heb even een bierje gehaald tussen. Uh, nou, ik heb het opgenomen. En ik hoopte eigenlijk dat het uh, 20 tot 25 minuten zie ik. Ja, dat dacht ik al. Dus het werkte niet zoals, uh, uh, zoals ik hoopte dat het was. Als het goed is, is het wel opgenomen. Uh, ja, sorry. Sorry. gekken is, ik heb geen sms gezien en ik heb wel degelijk bereik uh, even kijken stom eigenlijk, ik heb hem niet gehoord, gezien gevoeld Ja, zoals ik dus eigenlijk al aankondigde, het is uh, nou, nog een kleine 10 minuutjes. Dus ik ben zo toch. Uh... Maar goed, ik ben er weer. Eerste keer, hè? Nou, twijfel ik of ik het goede nummer heb doorgegeven eigenlijk. Volgens mij wel. Ehm, uh, even kijken, is even zieken. Details. Ehm, uh, aan het begin te veel. Oké. Okay. De optocht was, uh, was goed. Uh, ik zal het zeker op archive.org zetten. Dat is de eerste keer. Dus dat uh, moet wel goed komen. Uh, ik ben eigenlijk benieuwd wat daar, uh, hoe dat werkt. Moet ik wil even weten of daar een account uh, voor is. Even kijken. Tududu, eens even kijken, wie zijn er eigenlijk allemaal? Uh, natuurlijk, Dred. Uh, Aan en Aderen, die had ik al gezien: uh, Esmeralda, Guus, Herman, Liederwijn, Rabin, Sunset en Tom zijn uh, later uh, binnengekomen. Dus, natuurlijk, uh, uh. oh, dat gaat wel erg hard. Ik zal eens heel even de... even kijken. Het valt me mee dat het maar 25 minuten geweest is eigenlijk in het begin. Uh, maar goed, ik ben blij dat ik er weer uh, ben. Um. <laughs> oh, de boer heb je dus nog wel gehoord. Kijk... Moslim is topbrood, nou nee, disconnected. To grenade. Mijn oud, oh, wacht even. Ik ben een paar keer uh, eruit gegooid en ja, dat staat er dus wel. Ja, uh, sorry, dus ik de denk dat er had. Uh, Ja, ik had dus inderdaad een verkeerd nummer voor. Uh, waarschijnlijk heb ik zelf een zeven te veel getikt in de chat. Uh, toen ik Dred nog uh, alleen nog had. En die heeft het. Uh... Ja, ik ga voortaan mijn M3W op uh, Auto Reconnect zetten. Dreden, dat vind ik een strak plan. Hey, even kijken, Maar alles werkt nu, dus ik uh, ga eens even kijken. Nou, 25 minuten vind ik uh, voor, een, uh, voor, voor een uitzending zoals deze vind ik wel. Uh... Nee, er stond een. Uh, stond een 7 te veel in, dus die sms'jes zijn nooit. Uh, zijn dus nooit aangekomen. Uh, want waarom heb ik eigenlijk nooit uh, Reconnect aangezet? Dat ga ik zo eens even uitzoeken. Want dat heb ik er, geloof ik nooit echt ingezet. Dreddwerk kan ik dan vinden. Ja, nou ja, die, die paar minuutjes maak ik er zeker, uh, zeker nog wat van. Ik zit eerst nu heel even een, uh, een biertje te drinken. Uh, Guus. Mm. Dat zal niet nodig zijn, uh, Tom. Zoals dus ik zei, dus daar, als er een getal te veel in staat, dan zal dat zeker niet, uh, niet aankomen. Maar nu wil ik even zeker zijn. Options broadcast hier. Ja, ik zie hem al. Tja, tada, tada, tada, Automatic reconnect. Nummer of returns maak ik 10 van. Um, ja, als Dred dat goed vindt, wil ik dat best wel doen. Dat vind ik uh, niet erg. Dred, uh, die initial delay van 60... En die delay van 60... Uh, zijn dat secondes? Er zijn vanavond geen dichters. Nou, zoals ik al zei, als Guus als, uh, en operator daarmee eens uh, zijn, dan maak ik mijn biertje, mijn, mijn, mijn biertje maak ik op en dan ga ik verder natuurlijk. Waarom niet? Hey Guus, had je mijn imitatie nog, uh, nog gehoord? Zo van, nou, uh, proostje. Of. Uh, had je die niet meer meegekregen? Nou, ik heb hem opgenomen, dus. Uh, uh, Oké. Okay. Zo, gelijk even goed zetten. Het is, het is toch maar. Uh, het is een werkje van niks. Nou, ik ben eigenlijk blij, moet ik zeggen. Dat uh, behalve. Uh, het feit dat de zending. Uh, dat de uitzending zelf nou ja, is weggevallen. Uh, ben ik ben het feit dat de verdere test wel geslaagd is. Ik heb nog steeds verbinding met, uh, uh, met internet. En dat valt mij eigenlijk 100% mee. Het feit dat hij nog netjes uh, stroom heeft. Ik zal eens even kijken. Uh, er is wel een soort prova gebeuren uit Londen waar ik naar nou wilde gaan proberen te connecten. Uh, ja, zoals ik al zei, ik heb het ook opgenomen. Dus ik zet het op uh, archive.org. Uh, en als ik de, dat gedaan heb, zal ik de derde link eens opzoeken. Uh, en dat is... Uh, uh, even kijken... Zodat ik dat op een keer op de chat kan, uh, kan gooien, uh, kan luisteren. Ik ben natuurlijk zelf ook heel even benieuwd hoe het uh, allemaal gegaan is. Um... Eerst even kijken, nou als, uh, als troost zal ik eens kijken of ik een uh, muziekje op kan zetten. Uh, dus ik ga dat uh, gelijk even doen. Dus even kijken. En dan uh, sluit ik bij deze eigenlijk, uh, eigenlijk af. Even kijken. Wat heb ik in de aanbieding of wat heb ik niet in de aanbieding. Uh, en zo hier zo. Deze. Van waar klinkt het nog niet zo lijf, uh, Dred, wat bedoel je? Even kijken, dan zoek ik. Oh ja. Nee. Ja, ik ga afsluiten met dit nummer. Een heel mooi nummer. En dan uh, komt het allemaal wel goed. Heel even, uh, de, uh, even toch een muziekje opgezet. Dred uh, laat me heel even weten of ik er nog ben op de chat. Uh, tenminste op de chat ben ik er nog wel, maar laat me via de chat heel even weten of ik er nog ben. En Guus als het goed is heb je even mij een... Uh... Oeh. Een... Uh... ...een sms'je teruggekregen... Met, uh, ...zodat je nu zeker bent dat je het juiste nummer hebt. <lacht> ah, het bevalt me eigenlijk wel. Mm. Een goede belheven best. Zoals ik al zei, ik had eigenlijk ook mijn foto mee moeten nemen. Oh, wacht even, dat heb je niet gehoord. <lacht> um, even een vraagje. Uh, Guus, jij weet dat als het goed is, vast wel. Um, ik ze zeg het en tik het heel even tegelijk... Ehm, uh, je hebt je uh, voor... Oh, ik ben er weer. Goed. Guus. Ik krijg nu van Dret te horen dat ik, uh, dat ik er nog ben, of weer ben. Um, dus uh, even een vraagje aan jou, Guus. Jij zal dat vast wel, willen, vast wel weten. Voor archive.org, weet jij of je daar een... Ehm, um, um, hoe heet het? Uh, een account voor nodig heb. En dus ja, is dat gratis. Dat wil ik eigenlijk heel even weten. Uh, want deze opname, die wil ik eigenlijk, uh, ja, gewoon even uploaden daar naartoe. Dus dat uh, komt wel goed. Ja, op de achtergrond uh, hoor je uh, kerstmuziek. Dus... Uh, Dat lijkt Londen nu ook te beginnen. Nou, dan is het een uh, korte verlenging geweest van, uh, nou zeg, twee minuten. Dus dan is de keuze aan, uh, aan Dred. Met wat, hij, uh, met wat hij wil doen. Dan uh, lees ik dat uh, zo toch heel even op de chat. En dat geeft me toch heel even tijd om mijn biertje leeg te drinken. Ja, en is gratis. Kijk, nou, dag lieden wij. Uh, kort maar krachtig in dit geval. Uh, ik heb in dit geval dus mijn uh, Auto Reconnect uh, aanstaan. Dus uh, de volgende keer als dat. Uh... <laughs> oh, dat vragen ze hier in Schotland ook hoor. Dus dat. Uh... Uh, in, uh, hier in Schotland zullen ze ook, als, als het even kan, als het, als het kan, gratis en anders voor niks. Bij voorkeur. Oh, uh, wacht even, hetzelfde. Of anders zo goedkoop mogelijk. Ik heb echt maar één biertje op. Nou, lieden wij, tot, uh, tot strakjes. Uh, en Tom, ik ben een echte Hollander. Ik bedoel, onder de uit, uh, ik kom onder de rook, rook van Rotterdam uh, vandaan. Uh, dus dat is uh, dus dus echt een, racht, een ras echte Hollander <lacht> Zo. Dus uh, Dred, het is, uh, de beslissing is aan jou als jij zegt van uh, we, we pakken het uh, uh, verhaal van Londen dan doe je dat En anders uh, ga ik nog heel even lekker door, ik heb er wel zin in In feite kan ik wel zeggen dat de dag gelukt is. Of dat het uh, uh, behalve me op, op de stream wegvallen na, dat het best wel gelukt is. Ik ben er wel blij mee. Oh, en mijn rug. Oh, Tuesday. Er komt zo'n quiz. Zo is het weer eens een tijd geleden. Even kijken, zou ik dan nog maar heel even een uh, muziekje opzetten? Uh, ja. Ik zet heel even een muziekje op. En dan hoor ik, kijk ik zo heel even op de chat. En even om te kijken wat er. Uh, of het gelukt is vanuit Londen. Maar intussen hoor je nog heel even. een, uh, een, uh, een uh, dingetje. Een um, dingetje muziek. Oh, come here, the, fight is young, or the with me, man. at the, the battle, for the The red-coated lads with black cats to meet them weren't a man They rushed and pushed and blood Gushed and money a it did for man. The Greater gale led on his files I wad the glans for twenty miles. They howd the clans like nine-pin They hacked in dashed while -well, braids shirts clashed and through they dashed and hewed and smashed till fame and died a woman. But had ye seen the moors and Skirlin' part in truce man When in their teeth they dared their wigs and Covenant through blues man And lines extended lang and large, when pain it overpowered the targe, Thousands hastened to the charge, with heel and wrath they free the sheath Through blades of death till out of breath, they fled like frighted douse man The fluss gallant gentleman, Among the healing clansman. I feel that man Panmure is slain or in his enemy's hands, man. The would you sing this double fight? Some died for rang and some for right. Money bad, the war good night, say pale and bell. We must get snell, how Tories fell, and which the hell flew off and frighted bands, man. Ja. Ik, uh... Ik heb nog een broertje voor je Guus. verbinding met, uh, met Londen dus, uh, ik, uh, dus wat je nu hoort is een uh, opname uh, wat dus eigenlijk niet meer bij de daadwerkelijke <coughs> Pardon. daadwerkelijke uitzending hoort en ik ga eens kijken als ik dat biertje van hem op heb uh, ik ben rustig, uh, ik ben even relaxed bezig aan het drinken, met, met, met drinken. Even zien. Even. Oh. Nou, ik heb het. Uh, ik heb me eigenlijk wel vermaakt. Ik was wat zenuwachtiger dan, uh, dan ik gebruikelijk uh, ben. Uh, eens even kijken, misschien dat ik met wat. Uh, knippen en plakken uh, wat uh, wat leuks van kan maken voor uh, voor volgende week en dan uh, verwacht ik eigenlijk wel dat het uh, zeker wel goed komt Hij ben fijn en fijn. Blijf vanuit Londen op hoofdhand naar het Londenpolities. Nou, ik uh, ga weer terug de straat op. Even kijken wat ik verder nog uh, zie tegenkom en dat soort uh, dingetjes. En uh, dat wordt dus eigenlijk uh, wordt dat, uh, Ik denk dat ik het hoe dan ook in twee knip. Dus ik ga weer. Uh, ik ga het weer verder proberen. Ik hoor live muziek, ik ga daar eens heel even polshoogte nemen. En het is inderdaad een, een christenheid, het is. Uh, nee, het is donderdag. Ja, het is donderdag, dus dat. Auw. Dat is uh, karaoke. Denk ik. Misschien juist vandaag niet vanwege joel tijd, maar. Um, ik ga uh, uitzetten wat, uit, wat intussen wel uit kan. Zo, Winamp, zo, op. M3W blijft wel draaien, uh, zonder, natuurlijk, zonder dat hij uh, uh, uitzend alleen voor opname. Dus ik ga de straat weer op en dan gaan we kijken of het uh, verder nog goed gaat. Dus wordt even wat gerommel. Hier, dat kan daar, dat kan zo. Dat kan op mijn rug. Zo, we gaan verder. Terug de straat op. Vanuit de warmte van de kroeg terug de straat op. En even, even kijken. Oh, dat had ik hier nog niet eerder gezien vandaag. Een blaaskapel. Joepie. Sarkastisch, <laughs> ik. Nee. Van me mee. Zo, we gaan eens even rondneuzen. zo te zien heb Ik daar heel veel volk. Dus de kans bestaat dat ah. Ah, oh, het is een hele koud. <laughs> Even kijken. Hey. To the town twinning association. Largs is now twinned with a town in France. Uh -huh, yeah. So we're just handing out this publicity to, uh, you know, inform people of what's going on. And there's a membership form there to, to get involved. Right. What are you doing yourself? Uh, me, I uh, at the moment. Well, this. <laughs> this setup. Uh, -huh. uh We broadcast in the Netherlands for about, yes. the uh, about the U about the U parade. All right. So <laughs> well, I've been living here Parade and for five got so famous. Well, I've been living here for four and a half years now. Right, and send over and, and, send, and send broadcast over. Ah, right. Well, I'm you sorry like it's not a Dutch and win £10. 50p, try and guess which town in France the £10 treasure has given. Um I'm not really good at guessing Well, it is definitely just a guess so it won't really matter <laughs> For 50 for fifty it? He yes. If I pay you a, a pound, is it's like uh, two shots, two shots. Okay, You do. Right, put me down for two Right, will I pick the times for you? Ah, you do What's your phone number? I will give you these uh, <laughs> When I find it, that is Yeah, I oh want no. I don't uh, that's O seven five 197 four six four three one nine Well these two are as good as any. Well they're all to be split up. Basically it's just a lock of the dwarf. Oh no, I'm not. Ah. you like sweets? Oh, I will never say no to sweeties. <laughs> yes, there you go. Sweeties! Mm -hmm. I pay the pounds I get you. <laughs> Thank you. And it's for a good cause I guess. Yes. Aye. A bit of European interaction. Huh? Ah. A bit of European interaction. Aye, and it goes... To three countries from here to France and from here to the Netherlands Yes <laughs> And some of the folk are listening in on, the, on the, in New Zealand as well That's quite so a joint, isn't it? Aye all, all thanks to the magic of internet Hey, <laughs> <laughs> right, have fun, good luck Thank you No problem Ik wil niet te lang stil blijven staan. Ze zeggen het is een feest voor de kinderen, maar de volwassenen zijn er net zo ongelukkig mee. Een lucky dip voor de kinderen. Een lucky dip. Hoeveel? Het is een donatie, dus het is helemaal Who are you talking to through that? Uh, through that, to uh, uh, to people in the Netherlands and New Zealand. Oh. Basically all over the world via the, via the magic of the internet. Well, this is the rotary club of large. <laughs> and we're doing this to raise money for charity. Hey, pound to K. Just put it in, put it in there. Would you like a glass of mold wine and send me a lucky dip? Uh, can I go for both? <laughs> yeah, you can do. Stick your money in here, take a lucky dip. Money in here? Yeah. That's a mold wine for us radio broadcaster. So be careful what you say. And to us, my like another city. <laughs> Thank you very much. Broadcasting to the Netherlands, and New Zealand, and the rest of the world. I through the magic of internet. Oh. Now, like I said, it's worldwide, thanks to the magic of the Internet. Now, this is the Rotary, I'm going to say radio club. This is the, the best club, <laughs> club of large American. in Scotland, and we're doing this to raise money for charity. Uh, which charity is it? Which charity? Just a variety of charities. So, basi so basically, the money is getting to find through, through every charity you can think of. Yeah. Uh, yeah. That's right, then. It's always good. I will think to that. We've, we've just we've just raised ten pounds for a special needs school down in right. Abrosen, oh. and, and we're continuing. Our aim is to raise twenty pounds uh -huh. to refurbish uh, a room that they have in the school that, that helps young children that have need of special needs. Ah, uh, that's over, so that's good. So we've raised 10.000 today, but it's, it's still going and we're hoping to raise uh -huh. 10.000. Well, that's money well spent. Good, good. Enjoy your mild wine. I will, I will. Now. Sorry? Uh, what up? of thing? Hi. Uh, nou, zoals je waarschijnlijk wel begrepen hebt, de Rotary Club die heeft dus voor uh, diverse, steunt diverse goede doelen. Uh, en een daarvan is een uh, uh, school voor gehandicapten, uh, uh, zowel lichamelijk als uh, verstandelijk gehandicapten. Ze hebben intussen zo'n beetje 10.000 pond opgehaald, en mm, uh, ze zijn dus gepland om nog een keer 10.000 pond op, uh, 10 op te halen. 10.000 I'm gave! Oké, Wat ik dus juist eigenlijk probeerde uit te leggen, want die ben ik inderdaad al een keer eerder tegengekomen. De Celtaria Appeal is, uh, is voor, voor charities die ze eigenlijk lokaal zijn, lokaal als zijn de uh, binnen Schotland. Leuk. Nou, je hoort het. Uh, alles is hier zo'n beetje nog steeds lekker in volle gang. En... Intussen heb ik uh, weet ik het hoeveel uh, zakjes uh, en zo aan snoep gekregen. Uh, hier ligt op, op, op zulke dagen ligt het snoep eigenlijk letterlijk op straat. En de geuren, fantastisch. De, het is jammer, zoals ik, zoals ik eerder zei, het is jammer dat je geen geurenradio hebt. Maar ik probeer eerst heel even een van de volwassenen te met, met kinderen te pakken te krijgen. Oeh. Guus, die komen jouw kant op. Want ik loop een partij te boeren nu maar naar de Gluwijn? Dat wil je niet weten. Ehm, uh, even kijken. Nou, Sterft het hier natuurlijk van de kinderen, maar. Oh, ze zijn uitgezongen. Ik ga nog even terug, maar. Het kan zijn dat ze zo ver nog een keer verder gaan. Um, ik loop een beetje te zoeken nu. Hi, hi. You, you're, all, you're all over the place, aren't you? Oh, absolutely right. <laughs> uh, there's a bit of information about the time. Twins. I've got it. You've got it. He did gave it to me. Did you buy a raffle ticket? Uh, Not a raffle ticket, it's a treasure. He, I've got, got two. Fried, yes. And did you get your sweetie? Uh, of course. Yeah, Of course. That's good I've got two sweeties because I paid twice. <laughs> <laughs> That's great. That's always great. Always get the best of your time. Well, it's... A very good night compared to some of the other nights. All oh, right, this is this is quiet. Yes, I know. That's because there was all this upset about uh, the, the parade, and then the, the weekend was uh -huh. going to be the time, and then back to the. I mean, the rumor place. had it that Santa wouldn't even show up, but I've seen him. He was, see he, was, him? he was he was he was in the parade, alright. right. What was he wearing? As uh, usual, red, red uh, costume. With his with his hat okay. and and uh, and the unmistakable you this one. no no not that one, no no, and his unmistakable white beard. Oh. Right, right. It's a great yeah. time for the kids. Yeah. It's a good time for the kids. If you see the kids' faces, yeah. well, it's fantastic. It's something you see. All, it's, it's something you see only once a year. Oh, yeah. Oh, sorry. Zo, nou, dit was een van de uh, lokale councilmembers die dus uh, zulke feesten organiseert zoals vandaag en natuurlijk ook het uh, uh, Lars Viking Festival waar ik het wel eens over gehad heb en technisch gezien te is dat iets waarvan ik zeg van dat wil ik ook een keer bij uitzenden. Ik ga eens heel even kijken of ik de Pipe Major kan storen. Uh, dus even kijken of hij nog een keer heel even wat uh, kan of wil laten uh, kan of wil spelen. Uh, nog een keer, uh, maar dan met een opname. Excuse me, please. Ik probeer ze aan de het Lukt Lenny? Excuse me, please. me voor de You're the pipe major. Yes. Thank you. My name is Dennis. am broadcasting at uh, this moment to live to the Netherlands, and I've got a request. Uh is the can you it can you play a wee tune? If uh, if possible. Yes we're going to play again. And uh, where are you going to play? Uh that's what we're just trying to decide now. Uh if uh you think here? Probably here. Can we manage here do you think? Nou u hoort it? ze gaan het dus gaan het proberen. Uh, If you don't mind me talking Dutch, uh, this no, no. is... Uh, this no, is uh, well you carry on. Right? You. Uh, I, was, uh, I do. Yeah. <laughs> uh, <laughs> He was out with us uh, last week at the Ardrossen. We did the Santa night down there. I've uh, He, seen him. Yeah, it's in the, in the Ardrossen paper, the photo. Is it? Yeah, and Soul Solkope Serral. There's a photo of the band. Okay. Yeah, you'll see him. You'll see the photo of him in... Uh, if I get that, that paper that it is. <laughs> you can get it here, yeah. Can jij? Yes, oh so yeah, you get it in the shots, yeah. I will, I, will, I will have a we shot hand Yes. Oké, okay. thanks so much. Oké, no, right. nou, u heeft het geho gehoord. Ze gaan heel even een 1 uh, of twee nummertjes uh, spelen. Iets wat ze toch al wel voor plannen waren, heb ik begrepen. Uh, op de achtergrond hoorde iemand zeggen, jammer dat Eddie er niet is. Eddie is uh, uh, een van de weinige Nederlanders die net zoals ik dus, uh, ja, blijvend hier vertoeft. Uh, en hij is dus ook uh, een van de pijpers uh, lo hier lokaal in de omgeving. Verleden week heeft hij dus uh, in het wassen dus, uh, hetzelfde gedaan als wat hier nu gebeurt. En het leidt erop dat ze, dus, uh, ze zijn zich eigenlijk al aan het klaarmaken voor, met een voor een opstelling. Uh, om te zorgen dat ze nog heel even een paar nummertjes voor het publiek uh, kunnen spelen. Zoals ik zei, iets wat ze toch al wel uh, van plan waren. Dus ik blijf hier heel even staan wachten en even kijken. Dan uh, geef je toch nog een beetje, een beetje muziek, een beetje extra sfeer. En dan uh, komt dat wel goed. ik zal een klein beetje uitleggen en proberen te beschrijven wat er gebeurt De de pipe major is zeg maar uh, nou de, uh, de titel zegt het eigenlijk al dus de baas van de pijp hij geeft dus uh, aan wat ze, wat ze spelen, welke maat en, uh, en dergelijke en hij zorgt dus ook voor dat alle pipes netjes in tune zijn je hebt ook een drummajor en die zorgt er dus voor dat dus, uh, de drummers uh, ja, eigenlijk zelf te doen en de truc is, is tegelijkertijd... Het begon met de uh, Sky song, maar... Uh, can you tell me which tunes uh, it were, please? The yeah, Sky Bootsong and, and Colin's Cattle. Colin's Cattle? Yes. Nou, heeft het gehoord, het was dus... Uh, uh, dit was dus... Uh, de, zoals ik al Het dus begon met de, de, de Sky song en Colin's Cattle. Uh, so, ik ben blij dat uh, deze... Uh, pipe heel vriendelijk is. Ik heb we hebben een pijpmeter ontmoet en nou, die had zich zo van, nou stop me, maar alsjeblieft niet mee. Maar ja, zeker met, met een dak als vandaag, dan uh, komt dat wel goed. Dus uh, ze hebben nog heel even een nummertje gespeeld. En dan uh, en, uh, zo te, zo te horen, uh, gaan ze, weer, gaan ze weer verder en zullen ze zo nog wel weer ergens uh, staan voor een, uh, voor, voor een klein nummertje. Ja, inderdaad, ik zie ze dus, uh, uh, ik zie ze dus inderdaad dus uh, heel even weer kijken van waar ze nu heen gaan. Ze zullen dus zo'n beetje de straten heen en weer gaan uh, en, een, en dan uh, heel even een nummertje neer, uh, te, te horen brengen. Zodat dat uh, toch nog uh, een beetje gezellig is. Ik probeer toch nog steeds heel even een van de ouders te pakken te krijgen, zodat ik een uh, heel even kan vragen wat ik met name de kleine ervan vond. Excuse me please. Uh, do je mind voor een linter interview voor some Dutch listeners? No? De ouders zijn toch wat, uh, wat voorzichtiger met, uh, met zulke dingen. Uh, dat kan ik me kan ik me best voorstellen hoe een, een, een, een vreemde. Ik bedoel, het is toch een vreemde die toch aan deze microfoon uh, boven zo voor je snuffert uh, houdt. Ja, en uh, geeft dus ongelijk dat ze er, uh, dat ze er nee tegen zeggen. Even kijken, want we zijn er natuurlijk nog niet. Ik denk dat ik heel even naar dat stalletje toe ga waar ik mijn uh, eerste uh, bekertje wijn heb gehaald. Kijken of dat er nog staat, uh, nee, dat is weg. Dat is jammer. Um, dat ga ik doen. Wat is wijsheid. Nee, het is niet zoals het. Uh, ik ga heel even een winkeltje binnen, kijk of ze er wat van mee hebben gekregen. En waar beter dan de sugar en spijs, waarom niet? Ah, waarom? Dit is een heel gevaarlijk winkeltje voor mij. Um Excuse me, miss. Uh, do you mind for we interview for some, for some for the Dutch radio? Mm -hmm. No, no, thank you. Okay. Nee, de vreemdeling met de microfoon onder zijn uh, onder zijn neus dat uh, schijnt toch enigszins af te schrikken. Nou ja, ik ga eens heel even ergens anders mijn uh, geluk proeven. Yeah. Mm -hmm. Natuurlijk. ze staan er nog wel. Ik kijk helemaal over met mijn neus. Oh nee, het is iemand anders die er staat, maar misschien heeft ze het wel gezien. Excuse me, uh, ik probeer some mensen te interviewen voor some Nederlandse uh, listeners. At the moment. Uh it's for radio. So uh about uh you uh, about the about tonight. Uh -huh. uh, do you mind to answer for answering some random questions yeah, or yeah. better speaking to the manager about that? <laughs> All honestly. And is he around somewhere? So basically he will be coming back soon. He'll be coming back in two minutes. Two minutes. Oh we'll wait for that. Nou, waarschijnlijk heb ik hier iets meer gelukt. Ik werd heel even gevraagd om uh, ja, even, even te wachten. Het is maar voor een paar minuutjes. Uh, intussen word ik natuurlijk ook gek van het feit dat ik... Ja, mijn verbinding verbreken kan ik wel doen, maar... Want ik ben nu heel even, natuurlijk ook heel even teruggegaan naar het... Uh, de locatie waar ik dus juist mijn uh, linzensoep en, uh, ben wezen halen. En dus ik denk van nou, ik ga daar even mijn gelukkig proeven. En dan heb ik heb gezegd van nou, wacht heel even op de manager. hij komt uh, met een paar minuutjes, komt hij uh, naar buiten voor een uh, aanvulling van de maltwijn. En als ik hier zo'n een beetje om me heen uh, zie, zie ik hier wat oudere kinderen al. Uh, ja, kinderen, ze zijn 16. Uh, uh, uh, ja. Ze gedragen zich, dat valt mee. Het is rustig. Uh, wat je hier ziet is ook een uh, wat je noemt een uh, mobile CCTV. Unit. Uh, dat houdt dus eigenlijk in dat het een, uh, een busje is waar die wat rondrijdt. Uh, onder, en, ja, wat, zo, wat ze af en toe zo, zo ronde maakt. I uh, was you who gave me the lentil soup? Yes. And I understand you're the manager as well? Yes. Ah, oh, fantastic. Did you uh, get a glimpse of the, uh, of the parade? Yeah, I seen it go past there, yeah. Uh, did good. you like it? Yeah, it's very good. Very good. Yeah, it's a shame they couldn't do it on the road though. Uh, usually they do it, uh, yeah. but I think uh, I understand that was a an, uh, health and safety uh, issue. Yeah, health and safety again, yeah. Um, Basically, health and safety is putting, uh, uh, it does something for the enjoyment of the cats. But, it was just as good as normal. Yeah, I mean, it's lentil soup. Do you like some? I uh, this is a This is a good batch. I had some before. <laughs> um, but do you enjoy the the, the Tide in general? Yeah. yeah. The, the run through Christmas and New Year's? We love Christmas. <laughs> good for business. <laughs> hey, we love Christmas as well, though. Christmas uh, is a good time of year. Like I said, it's, it's good for uh, good for business. Yeah brings everyone out hi and and in your case it brings people in Super cheers <laughs> thank you yeah so uh, the the the the the the lights you i see here flashing and dancing uh did you put them in yourself or yeah, the uh, <laughs> We really like decorating well for Christmas. Do yeah. you? Do see inside? Do you see the size of our Christmas tree? Can we have a wee peek inside? Yeah, so. Now, I'm going to go inside. I will thank you so much. See you so much. Oh, fuck. Stephen, hellhanging. There is a lot more hurry. I'm talking to, uh, to the microphone now. Uh, je hebt juist een manager gehoord. Ik uh, kijk heel even, heel even binnen. En daar is dat een hele mooie. Uh, nou. Als ik ernaast gestaan, ik ben 1,70. En ik heb zo'n idee dat ik er nog een keer. dat ik er twee keer op was. Of te. ongeveer. Ja, ik denk dat hij twee keer zo lang is als ik, Dus ik. Uh, met blauwe lichtjes te zijn hier uh, gewoon wat. Uh, het, is hier, het is hier lekker simpel, blauwe, blauwe verlichting, wat. Uh, zilveren balletjes, gewoon je sterren. En. gewoon lekker eenvoudig en toch gezellig zo te zien. Um, waar ik ben, dat is een. Uh, ja. Een combinatie van een. gokka. Een, een combinatie van gokken. En. Uh, en een speelhal. En dat is uh, ook, uh, ook best wel grappig. Uh, je ziet hier dus uh, ook dat is de. de uh, dat de balie uh, versierd is. Uh, een beetje dezelfde, dezelfde kleuren. Ik maak heel even van de gelegenheid gebruik. Ik zal dat eruit kniepen. Hm. ...om even een plasje te plegen. Goed probleem. kan het ook in later zetten natuurlijk. <laughs> zo ik ga ik even die manager knakken, opzoeken en bedanken Thanks very much and enjoy the evening. Thank you. Heel even netjes bedankt. Dat hoort er wel bij, vind ik. Uh, nou, je hebt een beetje gehoord uh, ook van hem. Uh, niet, het was niet echt een interview, maar gewoon wat vraagjes die, uh, die ik gewoon had. Oeps, heet zo, hé. ...van de gelegenheid nog een keer te nu is dat het licht brood voor de auto's, dus ik loop even naar de overkant. En dan moet ik doorlopen. Anders was dit mijn laatste opname geweest. Ik bedoel, het zou wat zijn, dan... Uh, ...denk je veilig over te steken, dan word je alsnog overreden door een auto tijdens een opname... Gaan we gaan er niet worden. Hey, de, de moderne technologie staat voor niks. Iedereen kan je vinden je kan altijd gevonden worden. kijken. Yeah, op zo'n dag. Het is erg groot als het om snoepen gaat. Ben ik ben er snel van langs gelopen, maar ze staan er nog. Ik zal eens kijken wat er aan wie er aan het spelen is. Oh, ik zie dat, leger des huils. These... Bye, everyone. Thanks. Any ginger wine. I don't They like do ginger. ginger. Have you seen the Utah parade today? Tonight? Seen the? Parade? No. No. No. no. no. no I saw. Meet. I saw you outside. No. I was watching. So you were, we were working and you were outside yeah. playing. Yeah. Yeah. Shocking, isn't it? No, thank you. No. No. No. I. I. I. I. I. I. like ginger. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Kan, kan ik niet tegen nee dan ga ik mijn maag van van streek dus nemen, ik ben allergisch voor, uh, voor gember hoe weet jij dat ik nederlander ben trouwens je man heeft je verteld je hebt een telling stories, <middels> heb je she says to me speak Dutch to that gentleman and I says, right and I thought he's going to understand that and you did <laughs> <laughs> so was it successful did you do your radio and I yeah, you seen it you don't know it. you need to be to go home but did you do it live uh -huh. ah yeah. and I made a recording of it and well, uh, it's so and a good job because it's a Dutchman not a half job but <laughs> Rotterdam. Rotterdam. Hmm. Ik had eigenlijk uh, Jan zelf wel verwacht. Hij lijkt wel ook. Was eens iemand die dat wel leuk vindt? Rotterdam. Nee, hier? Ook hier? Ja. ja. Ik bedoel, ik heb een man een paar keer gesproken, uw, uw, uw man. Vader? Oh. Sorry. Sorry. <laughs> <coughs> oké, <Okay>, ja. <laughs> Voor de Ja, oké. Okay. Een groot verschil. Oh, <laughs> He's not my name. You can talk him. It's <laughs> <to laughs> no, no, not wife. Oh, no, daughter. How well you're family. Oops. Like I said. <laughs> I'm used to it. I've had him. I'm his sister. I'm his You You've been the whole shebang. No, right? so They're used to We're it. Uh huh. Uh, Four and a half years. Of dat helemaal zo erg. Maar ik had Jan eigenlijk. Ik had Jan zelf eigenlijk wel verwacht, bedoelde ik dus te zeggen. Nee, nee. Hij lijkt me ook wel een type die ze sowieso wel leuk vindt. Gezellig. Ja, daarom. Dat is het al. Dank u. Ik zal wel niet terug naar Nederland willen. Ga ik ook niet? Oké, I'm in the way. Ja, ik Uh, I work up at IBM. Mhm. Uh, well, mm -hmm. uh, most foreigners start off at IBM and then they go wherever they like. Mhm. Mm <laughs> then, then need plenty of Dutch folks still <laughs> Uh, I. Um, It's for <laughs> for printers uh, which I do for uh, technical support and consumables. Uh, but basically they still but uh, they need Dutch people anyway. Mm. Because they speak Dutch. Aha. -huh. And you get uh, basically you you get a good on the job training. Basically then. Basically they need s uh the some was fluent in either uh both in, in both langu languages and <laughs> either uh Dutch or well Flemish at some point. But you, uh, for the technical support you get a good uh you uh, I was 21 mm -hmm. And then I worked In a clinic In the, the Dutch-German border In Venlo mm -hmm. And I was there 5 years when I met my husband So he's Dutch And that's <laughs> quite nice It has <laughs> also charms. <laughs> It has ik bedoel, ik kan hoddel over mensen waar ze bij staan. Inderdaad. Ja, dat is wel leuk. Mijn man no. dat inderdaad. Ik hoor <laughs> mensen praten. Ik ga niet wat zeggen. Je... Nee. Ja, want het is over elkaar. Met mijn twee kinderen, die spreek ik hier niet eens helemaal. Huh? Het is ergens wel jammer geworden. Ja. Is toch logisch? Heer, he? mm -hmm. Logisch, ja. is het is They all speak, speak that and you can't speak it. No, that's what I'm saying. Your again. children don't speak it at, at all. Not, not, oh, not, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Well, they don't speak Dutch, she means. They do speak, they only speak English. They don't speak that. That's what I mean, they should So, do you know, the other day, uh, my oldest 14, and we were in think? a place, and we decided, but I thought, oh, this is just for the birds that were hoovering, yeah, and there was just a load of rumpus, yeah. and I said, sir, latin, old Jan, and she turns around and she says, yes, she did, she, she understands so, it. Well, she, know, she I think she's beginning to understand it now, because Michael and I speak about them, we don't want them to hear something. Oh, we're, we're actually be beginning exactly what, to <laughs> Oops. Know what we're <laughs> That's shameful, Tess. Aye, they know. and, and She picks up words and, it say works. and just put it together. Yeah. Yeah. But if you do that, they know they're in trouble. Aye, they know. Hi, I'm Ask Enemy. Bye. Bye. Nice Dat verwacht je natuurlijk weer niet. Ja, alhoewel, hier kan ik alles verwachten intussen. Het is ook natuurlijk weer een tasje meegekregen met allerlei uh, spulletjes en zo erin. Dus ik moet heel even organiseren. Ik beloof de lokale slager, eens heel even de beste. Want natuurlijk ben ik van alle kanten besmet met uh, well, vriendelijkheid en. Hey, hey! je? je Fijn! I'm uh, good yeah. so I, been I've been out and about I yeah, busy, busy friendly people yeah. and I'm coming in for a wee mm. What's this one? Mm. Ooh. Mm. Oh! Nice. Do you want a red wine? White wine. Do you want a white wine to wash it down? do you have white wine. <laughs> no. No, no, no. Only no. white wine. I I've only got white wine. And and I, don't, I don't like I don't like white wine. You don't like red wine. No. <laughs> I like beer. <laughs> I no beer left. No white. No red wine. You don't want a white one. No, I don't like white wine. No. We're not finished, thank you. Well, what kind of, what kind of cheese is this one? Chili. Aren't chili. All right, Tish. <laughs> I managed. I managed. Uh, the recording is still running. It's, it's still going. <laughs> <laughs> that looks like I'm a brood that we do. Yes. That's <laughs> <laughs> Hi. Ah. I like I like the chili cheese. I mean, it's it's, it's nice to see the all all the local wee shops open on a night like this. It must be good for business a night like this one. Mm. Uh, I'm, still, I'm staying here. Uh, maybe on Christmas Day or Christmas, uh, Christmas Eve, I might go to the to the pub uh, for Viswali and the same with Hugmani. What the Viswali Hey. I will, I will go to uh, now. I will go to McCabe's. From eightish. Uh, I need to ask and uh, speak to the staff and ask. I I can do that. I can do on the morrow. I have time, plenty of time. Well, thanks very much. For the next day. <laughs> <laughs> Then all over. All over. Have you rested? McCain for a wee beer. I'll, I'll keep you in the next day. Yeah, Ah, that's fine. That you're closing up. Run out a drink. Run out of drink. <laughs> <laughs> no, run out of it <laughs> <laughs> right, See you later, anyway. Sure. Oké, okay, cheers, bye! Oops. Nou. Ik ga naar huis. Zulke dingen zijn hartstikke gezellig, maar ik heb toch niet zo van blaad. Uh, anders word ik echt helemaal ben ik straks helemaal bepakt en bezakt met van alles en nog wat. eigenlijk toch ook heel even naar huis ik heb nog, eigenlijk nog helemaal niets gegeten ook ah, ik hoop dat het een beetje te doen en te horen was En ik zie het wel. He he. Kijk, dat klinkt gezellig. Dat is leuk. Lig hier aan. Ah. Zo, dus even kijken wat ik allemaal opgevist heb. Eigenlijk wat ik uh, <laughs> Opgevist Goed ik... Au. ik heb het gezellig gehad Ik ga kijken op uh...